8 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een deel van New York heeft de hele avond zonder stroom gezeten. Op Manhattan stonden metro's stil, verkeerslichten werkten niet... mensen zaten vast in de Broadway, werden theatershows afgelast. Een concert van Jennifer Lopez in Madison Square Garden... moest na vier nummers worden afgebroken. De oorzaak van de stroomstoring in New York... is een brand in een transformatorstation. Ongeveer 40.000 aansluitingen hadden geen elektriciteit. Het Franse leger krijgt een apart onderdeel voor de ruimte. President Macron kondigde het oprichten van de nieuwe eenheid aan... in een toespraak voor Franse militairen. Hij zei dat de luchtmacht vanaf september een ruimtecommandocentrum krijgt... om de capaciteiten in de ruimte te verbeteren. De Franse president ziet de ruimte als een nieuw gebied van confrontatie. De eenheid moet onder meer Franse satellieten beter beschermen. De afgelopen jaren richten de Verenigde Staten, Rusland, China en India... vergelijkbare ruimteeenheden op. Op Brussel's airport zijn gisteren 10.000 koffers achtergebleven. Door een computerstoring werkte de bagageafhandeling niet. Omdat koffers handmatig over de vluchten moesten worden verdeeld bleven er veel liggen. Tientallen vluchten liepen vertraging op en enkele vertrokken zelfs zonder bagage aan boord. De Brusselse luchthaven zegt dat het nog dagen gaat duren voordat de 10.000 koffers zijn nagestuurd. In de Zuid-Duitse Alpen zijn twee tieners om het leven gekomen bij een ongeluk met een tractor. Dat gebeurde bij Balderschwang op de grens met Oostenrijk. De slachtoffers zijn een jongen van tien en een meisje van dertien uit Oostenrijk. Ze zaten met een meisje van twaalf in de voorlader van een tractor die door een jongen van dertien werd bestuurd. Toen het voertuig over ruw terrein reed werden ze uit de bak geslingerd en door de tractor overreden. Het meisje van twaalf raakte niet gewond maar is volgens de politie wel zwaar getraumatiseerd.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 Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Een uh, recht hartelijk goedemorgen op deze zondagochtend. Bij het wakker worden de uh, heerlijke klassieke muziek van ZFM Klassiek. En ik zit hier. Uh, in mijn eentje, eigenlijk een beetje een feestje te vieren. U weet, ik maak dit programma thuis. Maar dit is de 75ste opname. Dus dat is nogal wat. De 75ste uitzending. Ongelooflijk dat we zoveel al hebben bereikt. Goed, we gaan uh, vandaag wel iets speciaals doen. Uh, we beginnen het eerste uur gewoon met uh, normale klassieke muziek. Maar het tweede uur heb ik iets speciaals. Namelijk een uh, stuk live opgenomen concert uit de grote kerk van uh, Beverwijk. En dat is iets unieks. Maar dat ga ik u straks meer over vertellen. We gaan eerst luisteren naar muziek. En die muziek komt van Wolfgang Amareus Mozart. Laten we maar mooi beginnen. Het concert voor fluit en harp in C majeur. Uh, catalogus nummer K299. Het bestaat uit drie delen. Die gaan we ook alle drie draaien voor u. Het Allegro, dat is het de eerste deel. Het tweede deel, Andantino. En het derde deel... Eh, Rondo Allegro. De uitvoerenden zijn ook niet eh, de minsten. Namelijk meesterfluitist Jean-Pierre Rampal. Op fluit dus, logisch. Dan eh, Marielle Notman, Die gaat harp voor u spelen. En dan hebben we als orkest The English Chamber Orchestra. Gaat u genieten van dit prachtige, complete concert. Mmm. -hmm. Een uh, niet zo grote stap van Mozart naar Beethoven. En van Beethoven gaan we luisteren naar het piano trio nummer 7 in Bes Majeur, opus 97, het Archduke trio, deel 2 daaruit, het Scherzo Allegro. Nou, ik zei het al, de componist dat is uh, van Beethoven en het is het trio Con Brio uit Kopenhagen. En dat bestaat uit Jens Evekjaar op piano. Soo Jin Hong die speelt viool. En dan hebben we ook nog Soo Kyung Hong die speelt cello. Het is een aardig Koreaans gebeuren denk ik. In ieder geval internationaal. Ja, en dan nu. Modern klassiek, ook dat kan. A Sense of Symmetry, D4, uh, van Ludovico Emaudi. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar ik neem aan voor wel. Hij uh, is een Italiaan, is geboren in 1955. En het is dus een componist van modern klassiek. Het stuk wat we nu gaan uh, draaien wordt uitgevoerd door Federico Mecozzi op uh, viool. En de, de componist uh, Ludovico Einaudi speelt zelf de piano. Uh, wederom een uh, piano trio en dit keer is het weer eentje van de heer Mozart. Uh, het uh, nummer is K442 en het deel wat we eruit gaan laten horen dat is Allegro. Ik moet er nog bij vertellen dat dit stuk is afgemaakt door een uh, meneer Robert Levin... Uh, in elk geval hebben we uh, te maken met een niet afgemaakte uh, compositie van de heer Mozart. Dus meneer Levin heeft het verhaal afgemaakt. Uh, hij speelt ook piano. en uh, Daarnaast hebben we dan nog Hilary Hahn op viol en Alain Meunier op cello. Met dit prachtige pianotrio van Moots zit het eerste uur er alweer op. Dat heb je als je lange stukken doet. Straks in het tweede uur hebben we wat unieks. Want ik heb een opname gemaakt tijdens een toch wel vrij uniek concert bij mij in de Grote Kerk in Beverwijk. En daar gaan wij het tweede uur een stukje van laten horen als mede. Een klein gesprekje met de uitvoerende artiest. En ik beloof u, het is... Uniek. Dus straks in het tweede uur gaan we verder. Tot zo.